Vijf uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. De BOVAG waarschuwt dat verschillende tankstations in de grensregio... de deuren gaan sluiten vanwege de hoge accijnzen in Nederland. In Enschede heeft een avia-station al aangekondigd voor de zomer te stoppen. Anderen zijn daar niet ver meer vandaan, zo zegt de brancheorganisatie. Niet alleen zijn benzine en diesel in Nederland duurder dan in Duitsland en België... ook de prijzen van tabak en alcohol zijn door de accijnsverhogingen gestegen. De verkoop is sterk gedaald, soms wel met 45 procent. BOVAG-voorzitter Burgman spreekt al van het ontstaan van spookdorpen langs de grens. Een aantal grote pensioenfondsen komt met voorzichtig positieve berichten. De pensioenen in de metaal gaan niet omlaag... hoewel twee pensioenfondsen eind december niet de vereiste dekkingsgraad hadden. De fondsen PMT en PME hadden voor een korting gewaarschuwd... maar zeggen nu dat er meer tijd nodig is om met een goed besluit te komen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 In Oostenrijk is de alternatieve Elfstedentocht... die voor de komende dag op het programma stond, afgelast. De weersomstandigheden zijn te slecht, het sneeuwt te hard. De voorspellingen voor zaterdag en zondag zijn nog slechter... en daarom was de tocht al naar voren gehaald. Het evenement op de Weissensee is bij gebrek aan een echte Elfstedentocht... voor zo'n 6500 schaatsers een jaarlijks hoogtepunt. Het is voor het eerst sinds 2007... dat de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk niet doorgaat.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 Angelique is op zoek naar beelden van de herdenking van de ramp in 1992. Ze zou die beelden nog heel graag een keer willen zien. Dus mocht je haar kunnen helpen, 0800-1121. Uh, Mailen kan ook, nachtzuster, Apestaatje, omroepmax.nl. Twitteren via Nachtzuster. Of uh, ja, even op de chat komen kijken, omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan de chat aanklikken. En we hebben ook nog een Facebookpagina, facebook.com slash nachtzuster. Wat een mogelijkheden toch. André is op zoek naar de reden dat we een u gebruiken... in de woorden zeeuw, spreeuw, leeuw, eeuw, meeuw, dat soort dingen. Want uh, als we de u weglaten, uh, dan blijft het zeeuw, spreeuw, leeuw, meeuw en eeuw. Dus waar hebben we die u eigenlijk voor nodig? Dat wil hij graag weten. 0800 1121. En... Als we dan toch bezig zijn, waarom hebben we een lange ei en een korte ei? Dat vraagt hij zich ook af. Ben Smit die wil graag weten waarom de meeste burgemeesters... niet gewoon in het telefoonboek vermeld staan. En Joke die wil graag weten waarom we niet regelmatig worden getest... op onze kennis van de verkeersregels. Rinsian deed de stekker van zijn geluidsapparatuur... ondersteboven in het stopcontact. En toen verbeterde het geluid van, de, van die apparatuur. Hoe kan dat? En klopt dat inderdaad? Eline wil weten wat het verschil is tussen de mobiele eenheid... de ME en oproerpolitie. En Adrie, die had ik net aan de telefoon en die vroeg... <kacht> mogen de leden van een vereniging buiten de Algemene Ledenvergadering... een besluit nemen uh, omdat er geen bestuur is... 0800-1121. En Ben Hofman vroeg om het perfecte recept voor pannenkoeken. Nou hebben we ook uh, net al een antwoord gekregen. Dat, uh, dat klonk in ieder geval goed te doen. Dat antwoord kwam van Rinsian en bestond uit 500 gram molenmeel. Een theelepel zout, een eetlepel suiker, vier eieren en een halve liter melk. Uh, bakker Jos... Die, of bakker Johan moet ik zeggen... die kwam met 200 gram bloemen, snufje, zout... twee tot drie eieren, een half liter melk... En een klontje boter van ongeveer 50 gram. En dan even een half uurtje op kamertemperatuur laten rusten. dan pas gaan bakken. Dat klinkt natuurlijk ook weer heel zinnig. En dan had ik nog iemand aan de telefoon en die zei... je moet karnemelk gebruiken. In ieder geval een deel van de melk vervangen door karnemelk. En Eline die riep nog even in de chat... nee, nee, nee, nee, nee, nee. geen karnemelk, maar bier. Nou, ik denk dat Ben in ieder geval flink aan het beslag kan met de pannenkoeken. Voordat u een borrel gaat schenken, luistert u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan karnemelk drinken gaat? Ik wil geen bier, maar karnemelk. Karnemel. karnemel.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 van Drank brengt alleen maar malaise. Neem dat nou maar van me aan Ik wil geen bier maar karamel Karamel Karamel Dat is toch zeker goed voor elk Goed voor elk Karamel Eigen gezond bovendien voor mij geen wodka, pils of jenever. Oh ja, oh ja, oh jee. Yeah. Want voordat je het weet, heb je last van je lever. Oh ja, oh ja, oh jee. Yeah. Met een kater en zonder centen. Dan heb je niet veel aan berouw. Je auto aan lamenten En ruzie met moeder de vrouw. Dat is ook niet leuk, hoor. Ik wil geen bier, maar karnemelk. Karnemelk. Karnemelk. Dat is toch zeker goed voor elk. Goed voor elk. Karnemelk. Ik wil geen bier, maar karnemelk. Karnemelk. Karnemelk. Dat is toch zeker goed voor elk. Karnemelk. Zo is dat. Nou ja, ik drink ook wel eens een glaasje uh, appelsap of zoiets. Maar karnemelk is wat ik lief. Dat is gezond, fris en lekker. Probeer die maar eens. En geen lastpat, een kater. En dat soort dingen meer. Ik hou niet zo van het gepimpel. Nou ja. Ik ken mensen die dit echt van het begin tot het einde luidkeels meezingen. Ik noem geen namen, maar de uitvoering was van Evert van de Pik. En het liedje heet Ik wil geen bier, maar karnemelk. Dat is handig met uh, carnaval in het vooruitzicht... om deze weer eventjes in de herinnering terug te halen. 0800 1121, dat blijft natuurlijk gewoon het nummer dat je kunt uh, gebruiken... om. Uh, Vragen door te geven, maar vooral zo in het laatste uur van nacht, zuster antwoorden. Want het zou toch mooi zijn als we ze allemaal weer eventjes uh, rond af kunnen sluiten. Jan Boertjes, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Zeg het eens. Um, ja, ik heb een antwoord op de eindtijd van de Bijbel. Ja. Dat is natuurlijk voor iedereen een heel uh, interessant onderwerp. Mm -hmm. Nou... Ja, en, um, voor de meeste. Mensen. Ja, niet voor iedereen ja, nee, nee, nee, ja. Ja, nee, hoor. Nee, klopt. Maar um, ja, als je kijkt naar, naar de Bijbel, naar alle profetieën... dat, zeg maar, dat zijn voorspellingen uit de Bijbel... Ja. dan kunnen we aan, um, aan, aan meer dan veertig dingen zien... dat we in die tijd leven. En dat kunnen we bijvoorbeeld zien aan het gedrag uh, van de mensen... hoe ze zich uh, gedragen. Dat wordt uh, heel helder omschreven. En ja, uiteindelijk um, ja, gebeurt er nu een, een wereldwijd uh, werk waarin alle mensen uitgenodigd worden om, uh, om God te leren kennen. Oh. En um, ja, uiteindelijk zal, zal Jezus uh, ingrijpen, zodat uh, uiteindelijk um, ja, de aarde zal blijven bestaan. Maar dat verandert in een paradijs, wat Adam en Eva verloren oh. hebben. En dan, um, ja, de nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat betekent dat uh, de hemel, vanuit de hemel geregeerd zal worden. En dan wordt Gods koninkrijk op aarde hersteld. En um, ja, op die manier uh, zal er vrede en rechtvaardigheid zijn. En geen, uh, geen oorlog en ellende meer en ook geen um, ziekte of dood. Nou, dat lijkt me een heel mooi einde van dit onderwerp, want volgens mij is er nu echt wel genoeg over gezegd. Uh, ja, dat, ja, dat denk ik ook. Ja, en, maar uh, dankjewel Jan. Ja, uh, fijne avond nog. Hetzelfde. Goeienacht. Dag. Dag. dag. Frans Brouwers, goeienacht. Uh, hallo. Hallo. hey oh Frans, jij mailde of niet? Ja, ik heb een mailtje gestuurd, ja. Over het alcoholslot. Ja, ja, want ik hoor allerlei dingetjes en uh, ik heb zelfs zo'n ding, dus ik ja. ben een beetje ervaringsteskundige. deskundige. ja met alle ellende eromheen. Uh -huh. En ik denk dat de essentie van het geheel is dat je, je, je rijbewijs wordt ingenomen, dus of je dan vrachtwagenchauffeur bent of niet. Uh -huh. En je krijgt een, na zes maanden krijg je een rijbewijs terug. En dat is een rijbewijs dat heet code rood. En dat is alleen nog geldig voor personenauto's. Dus dan kun je überhaupt geen vrachtwagen meer rijden. Nee, maar waarom moet er dan een alcoholslot op een vrachtwagen? Nou ja, de discussie is dus die mensen kunnen hun beroep niet meer uitoefenen dan nou, willen ze dus die, uh, dat rijbewijs wat je terugkrijgt voor uh, bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs toch vervangen door een, uh, een rijbewijs dat ze een vrachtwagen mogen besturen, maar dan moet er wel een alcoholslot in die vrachtwagen gebouwd worden. Maar eigenlijk dus een beetje om mensen voor zichzelf te beschermen of zo? Ja, ik weet het niet. De, de, de, de regel wat ze, wat ze bedacht hebben... is dat je dus een rijbewijs terugkrijgt... als je een overtreding hebt gemaakt met alcohol. En dan mag je alleen nog een persoon auto besturen. Dus in het geval als je vrachtwagenchauffeur bent... Ja, dan is je vrachtwagenrijbewijs niet meer geldig. Voor een periode van twee jaar. Kun je het volgen? Ja, ja, ja maar ik ben gewoon... Ik, ik, ik, ik, ik blijf een beetje gefascineerd door het hele verhaal. Want in ja, eerste instantie idee, denk ik echt... Als je vrachtwagenchauffeur bent en je, ja. bent en je bent met alcohol op achter het stuur gekropen. meerdere malen, dat je dan gewoon nooit meer een rijbewijs moet hebben. Klaar. Nee, nee, nee goed. Maar meerdere malen, dat, dat is ook zo. Ja, je, daar je, zit je het kan, in, hè? Ja. Ik kan eentje een overtreding maken. Hmm. Kijk, ik ben in principe geen alcoholgebruiker, maar ik ben gepakt. Dus ik mag eentje een overtreding maken. Ik kom in zo'n programma terecht van twee jaar. Ja. En vervolgens als ik nog een overtreding maak na die periode van twee jaar, dan ben ik gewoon mijn rijbewijs kwijt. Dus je kunt, je kunt eenmaal ja. gepakt worden en dan kom je okay. in een programma terecht met een alcoholslot. Mm -hmm. Nou ja, dan mag je dus geen, dus geen vrachtwagen rijden in dit geval. Maar ik ga, ga je de volgende keer in de fout. dan ben je gewoon je rijbewijs kwijt voor een periode van vijf jaar. En dan mag je daarna gewoon helemaal opnieuw je rijbewijs gaan halen. Dat is hoe het nu is. Ah, dat is, ja. oh, dat is nog wel een handig iets uh, ja, maar ontreden. er is inmiddels wel heel veel uh, onenigheid over. Hoor. Met name omdat... Uh, ja, er zit een verschil tussen bestuursrecht, geloof ik, wat uh, dan met het CBR is... en strafrecht, wat bij de rechtbank ligt. Nee, dus geen enkele rechter heeft er invloed op. Dus er is een hele discussie over dat het allemaal erg onduidelijk is. Ja, ja nee, dat begrijp ik. Ja. En dat heel veel mensen er toch een mening over hebben zonder dat ze er ik noem geen namen, maar ik zelf bijvoorbeeld... niet zoveel verstand van hebben. Dat je toch denkt, ja, maar... Ja, Zo precies. voelt het een beetje. Ja. Ja. En het is een regel die is eigenlijk gewoon heel, heel erg... dat wordt steeds duidelijker. die is heel erg snel ingevoegd... en... en uh... Ja, er komen allerlei mankementen boven. Weet je, bijvoorbeeld zo'n alcohol, uh, zo'n alcoholslot reageert op de vreemde dingen als je banaan eet of als je druiven eet of als je de verkeerde tandpasta gebruikt, dan geeft hij aan dat je alcohol gebruikt hebt. Mm. Dus eigenlijk uh, mm. zou het betekenen van uh, ja het advies is een half uur voordat je auto gaat rijden, ja. moet je een aantal producten niet gebruiken, die niks met alcohol te maken hebben. Anders geeft je een fout aan. Ja. Ja, nou, stel voor van, uh, weet ik wat. Uh, M mijn kind is behoor. Ja. En ik moet acuut naar een ziekenhuis of zo met een kind. Ja. En ik, ik heb toevallig druiven gegeten. Ja, dan reageert dat ding. Dan start mijn auto niet. Dat is dus heel vreemd. Ja, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk dingen die echt niet, uh, niet uh, praktisch zijn. Nee. nee is, maar goed, Maar zo'n verhaal uit. geldt natuurlijk ook. Ik bedoel, als je auto stuk is of als je geen rijbewijs hebt... dan moet je dat ook oplossen. Maar het is wel, dat is wel echt heel irritant. Ja. ja ja, want ja, er is dus heel veel onduidelijkheid over. En met name, ja, kijk, wat snap ik al, die die kunnen hun beroep niet meer uitoefenen. Dat is, dat is wel heel zwaar. Ja, maar, de, maar ja, kijk, dat vind ik, dat vind ik dus een beetje, beetje lastig. Want um, hetgeen wat je verkeerd hebt gedaan, dat ja. is, weet je, je doet iets wat je gewoon... Uh, uh, even kijken. Hoe, hoe zeg ik het nou heel duidelijk? Kijk Dat je je beroep niet meer kunt uitoefenen, dat is heel ingrijpend en dat levert vaak ook nog veel uh, uh, vervelendere situaties, want dan leidt het kwaad tot erger en dan raak je alleen maar nog verder in de problemen. Precies. Alleen het feit dat je alcohol drinkt terwijl je chauffeur bent, vind ik persoonlijk uh, erger, of alcohol drinkt en vervolgens uh, gaat werken, vind ik erger dan wanneer je alcohol drinkt en vervolgens een muurtje gaat metselen. Ja, nee, dat, dat ben ik eens. Nou, een muurtje kan ook omvallen, maar snap je? Het is wel heel gevaarlijk wat je nee, nee, doet. Ik snap ook wel wat je bedoelt en dat ben ik ook wel met je eens. Alleen het, het probleem is, kijk, ik heb die sanctie opgelegd. Ik ben geen vrachtwagenchauffeur. Nee. Dus voor mijn beroep heeft het geen gevolgen. Nee. Weet je, dus daar zit wel een discrepantie in. Ja, maar het is ook... Je moet het gewoon, gewoon driedubbel niet doen als, het ook, als je ook nog chauffeur bent of zo. Zoiets denk ik nu. Nou, ik vind het ja, ingewikkelde nee, nee. materie. Ja. Nee, nee, maar ik, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Maar, maar wat, wat voor die mensen het vervelend is, en daar zijn ze ook over bezig... is dat je dus een rijbewijs terugkrijgt waar, waarmee je eigenlijk alleen maar een, een autootje mag rijden. En dan kun je dus je beroep niet uitoefenen. Dus dat, dat is wel krom. Want voor mij heeft het geen gevolgen voor mijn beroep. En ik pleeg dezelfde de overtreding eigenlijk, hè? Ja. ja, ja. Kijk, als je vertegenwoordiger bent, dan, dan zit je op kofferf in een auto... maar dan kun je gewoon blijven werken. Ja. Dus dat, dat is een beetje krom, hoor. Ja, nee, daar zit wat in. Maar waar, waarom heb jij dat alcoholslot gekregen? Uh, omdat <laughs> ik kwam ik van de nieuwjaarsreceptie af... Hmm. En ik ben uh, in principe geen drinker. En als je dan veel drinkt, dan word je in ieder geval. Ik word dan heel eigenwijs Ik stap in mijn auto en ben in een alcohol vaak gereden. Ja. En dat was dus. Klassiekertje, een klassiekertje, Ja. Wat? Een klassiekertje. Ja. ja, dat was dus eigenlijk net te veel. Maar ja, ja een klassiekertje. En het was echt, uh, het was uh, 2 januari of zo. Toen was ook nog net die wet uh, heel ingevoerd, Dus. Uh, ja ze waren er ook heel trots op dat ze ze dan konden pakken weet je <lacht> ja goed maar, nee, maar ik vind die sanctie wel helemaal terecht hoor dat vind ik vind ik leuk op goed <lacht> nou ja maar het is het blijft natuurlijk altijd heel ingewikkeld inderdaad want heel veel mensen die willen uh, die zeggen van nee natuurlijk moet je niet met alcohol achter uh, ja, op het achter het stuur maar als je als je dan vervolgens uh, wat gedronken hebt dan denk je ja maar het kan echt nog nou dat is ook helemaal waar en dat ja. is ook uh, wat je op zo'n cursus heel duidelijk te zien krijgt bijvoorbeeld en dat een van de leuke dingen die dan wel in zo'n cursus zitten die je moet doen. Dan krijg je dus inderdaad te zien dat als je bij zoveel glazen en zo... Ja, dan word je inderdaad hartstikke overmoedig dus in Ja, dat die is In die zin is het wel goed, vind ik. Ja. ja. Nou, ja. ik vind het een ingewikkelde materie, want het is ja, heel nou, makkelijk goed. om erover te oordelen uh, totdat je nee, inderdaad. Het is ook heel ingewikkeld. En het grappige is, uh, ja, ik, ik ontvang nog steeds post van, uh, <laughs> van twee verschillende kanalen die het met elkaar niet eens zijn. Wat ik net zei, van het bestuursrecht en het strafrecht, die zitten echt tegen elkaar in. Van ja, eigenlijk hebben we iets gedaan wat niet, uh, wat niet op elkaar aansluit. Dus zelf hebben ze er ook best veel problemen ja. mee. Nou, duidelijk. Dankjewel. Ja. Okay. En geen druiven eten. Uh, ja, wel doe ik wel <laughs> Oké, okay, bedankt Frans. Okay, 0801121. Timo. Timo. Hallo, dankjewel, Timo. Heb je het gekregen? Ik heb het gekregen. Oh, dan kan ik het volgende boek ook sturen. Oh, ik denk dat, maar ik denk dat ik met deze nog weken bezig ben, want ik vind het een moeilijk boek. Oh, nou ja, je kan toch gewoon stukje voor stukje lezen? Ja, dat doe ik en ook. Kleine niet... stukjes, inderdaad. Ja. En wat ik altijd doe, is als ik iets niet begrijp, dan sla ik het gewoon over. Ja, dan heb ik het uit. Oh, nou, dan is het goed. <laughs> nee, maar ik ga het nog een keer proberen, want er stonden mooie dingen in. Maar poeh, ja, het, het was zware kost. Maar ik vond het vooral heel lief van je dat je het opgestuurd hebt. Dank je wel. Ja, ik denk, probeer het gewoon, kan mij het schelen. Ja, en tegenwoordig werk best door de post. Ja. Ja, maar zo binnen zo'n bedrijf... Gaat, <laughs> of hoe het zo'n bedrijf gestructureerd is... en hoe collegiaal die collega's zijn. Nee, maar als, wij, hebben, binnen... wij hebben Carolien bij Omroep Max. Die zit achter de receptie. Ja. En die zit gewoon de hele dagen alles door te sturen... wat er binnenkomt uh, tegenwoordig. Daar zit ze heel goed op te letten. Dat is heel fijn. Ja, maar ja, als ja. mensen niet gemotiveerd zijn voor hun werk... dan willen ze wel eens foutjes maken ja. of... Uh, Dingen pikken of wat dan ook. Je weet nooit het binnen een bedrijf hoe Ja, maar het is niet met Carolien. Alleen dan moet het nee. vervolgens bij mij ook nog eens een keertje uh, gearchiveerd nee. worden in mijn huis. Dat is wat minder. Goed, maar Timo, we belde je over? Uh, nou, ik had uh, drie deelantwoorden en één antwoord. Oké, okay. nou toe maar. Deelantwoorden graag kort en antwoord iets langer. Nou, dan beginnen we met de deelantwoorden. Ja, telefoon, de burgemeester in telefoonboek... Er was laatst op Radio 1 een burgemeester, er was weliswaar uit een wat kleiner plaatje, maar die was gewoon zijn telefoonnummer, maakte die wel openbaar. Oh. Dat de burgers hem wel konden bellen. Dus het kan wel, maar met grote gemeenten lijkt het me een beetje onpraktisch inderdaad, vanwege het grote... Maar die man zei van, ja, burgers bellen gewoon niet veel. En uh, als ze je nodig hebben, dan bellen ze je wel. Dus hij had wat meer vertrouwen in... Okay. De burgers dan, uh, zeg maar, de gemiddelde burgemeester in een grote anonieme stad. <gacht> Oké. Okay. Dus dat ja. kan wel. Ja, mooi. N nou, dan de productie van magneten. Welk materiaal het is, weet ik niet. Maar uh, ik, het is in ieder geval op basis van ijzer. Het zal wellicht een legering zijn. Maar wat ik me wel kan herinneren is dat als, je dat als je dat ijzer vloeibaar maakt, dat uh, onder invloed van ma magnetisch veld, zoals eerder goed is uitgelegd, met een toiletrol en een spoel eromheen, wat een elektromagnetisch veld uh, genereert. Als als je, als je dat, als je die magne als je dat, uh, die legering vloeibaar maakt, dat de uh, uh, atomen in die vloeistof zich wat makkelijker laten richten. Dus dat dat uh, zeg maar geen enkel atoom in die vaste magneet mm. dan meer in de verkeerde kant staat. Dus die magneet veel sterker wordt. Dus ik denk, ik, ik kan me mee me herinneren dat uh, zeg maar licht vloeibaar wordt gemaakt. en dan een elektromagnetisch veld wordt toegepast. Wow. Waardoor er een hele sterke magneet ontstaat. Ik, weet, ik dacht goed. altijd dat ze, de, dat, ze, dat ze gewoon die dingen gewoon kweekten op de Noordpool of, of op de nee. Zuidpool. Nee, het is wel zo dat onder invloed van het magnetisch veld van de aarde. Ja. wat hopelijk nog heel lang blijft uh, bestaan. anders komen we al heel snel in de eentijd. Oh ja. Uh, <laughs> dat uh, vloeibare, uh, vloeibare ijzerstromen in de aarde... als die zich zeg maar, gaan stollen, dat die wel ook magnetisch uh, worden. Oh. Dus als je zeg maar, vloeibare ijzer hebt, wat volgens mij zo'n 85% van de massa van de aarde is... zoiets was het, in ieder geval veel. Mm. Als dat gaat stollen en dan invloed van het magnetisch veld van de aarde... gaat dat stollen als een magneet. En, en valt, valt een... Valt een magneet onder natuurkunde of over onder scheikunde? Natuurkunde. Oké. Okay. Ik ga Fist, eens ja. kijken of ik mijn oude natuurkundeleraar op kan snorren. Dat hij, me, dat hij het me nog één keer uitlegt. Ja, doe dat maar. Maar ja. moet je wel lief tegen hem zijn. Want anders heb je er geen zin in. Oh, oké. Okay. Dat, dat ga ik proberen te onthouden. Ja. En uh, dan over die eindtijd. Ja. Wat ik uh, laatst heb gehoord was uh, dat uh, na tien tot de macht... 42 seconden, het kan ook 43 zijn, maar ik meen 42 seconden... dat alle protonen uit elkaar vallen. Oh. Dus de eindtijd vindt zeker plaats voordat dat gebeurt. Okay. Sinds de oerknal. Dus okay. sinds de oerknal hebben we tien, loopt de klok tot 10 ja. tot de macht 42 seconden. Dus als een 1 met 42 nullen erachter. Ja. Zoveel seconden en dan vallen alle protonen uit elkaar. Dus zeker voor die tijd, maar wat ik me uit de Bijbel kan herinneren... Ja is dat alles wat, waar een mens angstig voor is, ja. waar mensen angstig voor zijn... dat dat ge gaat gebeuren aan het oh. einde der tijden. Cool. Dus uh, wees niet bang, zou ik zeggen. <laughs> wees niet bang, dan, alles waar je bang voor bent gaat gebeuren, ja. <laughs> ja, ja, En dan uh, het antwoord. Ja. Over de, dat vond ik wel interessant. Ben oh. ik aan het vals spelen als ik Rita instel ik... om op het eind nog even snel met tentamestof te leren... Mm -hmm. Ja, vals spelen impliceert dat er een wedstrijd bezig is. Dus ik vraag me af, met wie is Emre ja. nou een wedstrijd aan het spelen? Ja, is jij nou bent later aan... ingeschakeld vandaag, hè? Sorry? Jij, ben, jij bent niet om twee uur begonnen vandaag, Timo. Jawel. Echt? Ja. Oh, want ik, zei, nou, ik, ik vond zelf, dat ging volledig langs iedereen heen... maar ik vond zelf dat ik iets heel... Zinnigs zei toen hij deze oh. vraag stelde, dat ik namelijk nee, zei van ja, maar van wie mag het? Ja, want hij zei mag dat. En toen zei ik, van wie, van wie zou het niet mogen? Van de politie of ja, ja. van de school of van de maatschappij of van de vond, ja, het, vond maar ik zelf hij dacht, heel spelen En hij noemde ook van dan blijf ik wel arm. Dus met andere woorden, hij is volgens mij tegen geld aan het spelen op de een of <laughs> andere manier, of tegen een inkomen aan het spelen. Nee, dat was, nee, dat nee wil... hij was economie aan het leren. En ja, dat was het. Hij dacht eigenlijk... dat hij arm zou blijven... als hij zijn economie niet in zijn hoofd zou kunnen stampen. Ja, maar hij zegt dan, als ik, als ik niet vals mag spelen... dan blijf ik wel arm. Oh ja. Daar kwam het dan op neer. Oh ja. Dus met andere woorden, van, hij, is, hij is aan het uh, wedstrijdje aan het doen... tegen het geld of tegen mensen die concurreren met hem op de arbeidsmarkt. Of... Maar ik heb het idee van, ja, uh, je leraar is, is in feite uh, niet een tegenspeler... maar is een medespeler... Je lector of je hoogleraar, wat hij wat dan ook heeft... of hij academisch of uh, hoog, hoogschool doet. Maar, en je werkgever is ook niet je tegenspeler, maar dat is je medespeler. Dus oh, in feite ja. ben je jezelf, tegen jezelf aan het valspelen... omdat dat cijfer, volgens Stel Koendrink, die was dus een keer bij Casaluna... die had een, een, uh, een uiteenzetting over uh, lesmethodes ja, ja. voor begaafde leerlingen. En die zei, uh, je prestatie is in feite talent, maal inzet... Maar strategie. Nou, talent heeft hij, want anders komt hij niet als een opleiding. Mm -hmm. Maar zijn inzet en zijn strategie, daar ontbreekt het eigenlijk aan. Want het lijkt alsof hij gewoon niet leuk vindt om dat te leren. En als je het niet leuk vindt om te leren, moet je een ander beroep kiezen. Dan eigenlijk moet je wel, ja. journalistiek kiezen, journalistiek kiezen of nou, zo. Want daar leek hij wel in geïnteresseerd. Nou. Meer dan in economie in ieder geval. Maar ja, eigenlijk was het, als je zo denkt, was het weer heel handig wat idee, Want hij was gewoon bezig zijn strategie te bepalen. Nee, hij was bezig zijn talent op te rekken. Want hij, uh, hij uh, met die pillen uh, creëert hij meer concentratie dan hij eigenlijk van nature kan opbrengen mm. om zijn inzet, zijn tijdsbesteding, waardoor je uh, zeg maar uh, de stof tot je neemt. Om die te compenseren, omdat er geen had ah, ja. om erin te investeren. En bovendien, ja, als je dat op het laatste moment alle stof tot je probeert te nemen. dan komt dat alleen in je korte termijn geheugen. Ja. En dan, dan blijft het niet hangen. Als je een jaar later, bij wijze van spreken. die stof nog een keer moet reproduceren voor bijles aan uh, mensen die een jaar onder je zitten. Ja, of gewoon dat als voor je. een potentiële werkgever. Ja. dan heb je die niet meer tot je beschikking. Dus in die zin is je cijfer niet meer een verre representatie van je mogelijkheden die je op de arbeidsmarkt hebt beschikking neemt. En er zijn, nog 100, er zijn minstens 100 miljoen Chinezen... Uh, die uh, zeg maar zijn plaats heel graag zouden innemen. Dus als hij het niet wil, doe het lekker niet. <laughs> nou, dat is wel weer genoeg wijsheid op een donderdagnacht, Timo. Ja. Dankjewel. You. Tot de volgende Ga je keer. Goed. Doei. Ga je goed. Hoi. Doei. Het is ook geen spelletje. Studie. Wodka woensdag maakt meer kapot dan je lief is. Wicked Games. Chris Isaac. We gaan mee. I never dream that I'd meet somebody like you and I never dream that I'd Dat was Chris Isaac en Wicked Games 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken als je verstand hebt van bijvoorbeeld de U in het woord Zeeuw, waarom die daarin zit, of waarom we twee verschillende soorten eien hebben in het Nederlands, de lange en de korte ei, ijs Eien, ja. uh, of je kunt Angelique helpen... die is op zoek naar beelden, beelden van de herdenkingsdienst... van de Bijlmeramp in 1992. Of uh, als je een antwoord hebt voor joken die graag wil weten waarom onze kennis van de verkeersregels... niet regelmatig wordt getest... Of als het verhaal van Rinse Jan je bekend voorkomt... die stak de stekker van zijn geluidsapparatuur ondersteboven in het stopcontact... en had toen betere geluidskwaliteit. Of misschien kun je Eline vertellen wat het verschil is tussen de ME... de mobiele eenheid en de oproerpolitie. Of als je een antwoord weet of überhaupt de vraag begrijpt van Adrie... Uh, mag een vereniging buiten de algemene ledenvergadering een besluit nemen... omdat er geen bestuur is? 0800 -1 -1 -1. Dat nummer kun je ook gebruiken als je een antwoord weet op het cryptogram. Of de crypto. En die luidt vandaag als volgt. Zeven dagen ontslagen. Zeven dagen ontslagen. Zeven letters. Daar moet het antwoord uit bestaan. En je kunt het doorgeven via 0800-1121. Hallo. Ja, goedemorgen. Hallo, zeg het eens? Ja, goedemorgen. ja. prima is uh, uh, één punt. Ik denk over de herdenkingsramp ja. van Angelique. Uh, ik weet niet als je de film heeft gezien van Bruce, Daniel Broes. Nee. Nou, daar is, uh, daar is een film gemaakt over de buomenramp en alles wat erbij hoort, wat ervoor ging en ook wat daarna ging. Mm. En die is volgens mij in 2013 in de parkjaar in de Belmermeer. Uh, toen ik uh, de revisieur hem daar gepresenteerd, zeg maar. Dus uh, hij is er al. En ik zou raadplegen aan Angelique om uh, contact op te nemen met AT5. AT5, oké. Okay. De, ja. de, zeg maar, regionale zender voor uh, Amsterdam, eigenlijk. Groot ja, Amsterdam. De lokale, ja, de lokale nieuwszender van Amsterdam. Ja. Oké, okay, ja. Uh, ik denk dat ze daarmee wel komt. Okay. Ik wens u veel succes ieder geval. Jij ja, bedankt, hè? Ja. Oké, okay, en dan de volgende punt. Ja. Yeah. Ik had een vraag. Is er iemand, of in Amsterdam heb je helemaal geen workshops meer... die gratis worden gegeven wat betreft DJ-apparatuur? Mm -hmm. digitale DJ-apparatuur? We we nog volgende? Yeah. Ja. Nou, ik ben constant aan het kijken op internet... Maar ik zie helemaal niet meer dat workshops uh, zeg maar gratis worden gegeven. wordt nu flink geld opverdiend. Ja. Dus ik vroeg me af: als er nog uh, eigenlijk een plek was er in Amsterdam, als ze dus nog gratis workshops geven over DJ-apparatuur. En je zegt digitale DJ-apparatuur, dus wat bedoel je dan? Ja. Oh ja, sorry, ik zat even naar de uitleg. Nou, kort, niet te veel hoor. <laughs> Nee, nee. In de <laughs> Want de mensen die er verstand van hebben, die weten wel wat je bedoelt. Maar bedoel je de software ja, of bedoel nou, vroeger, je de hardware? Uh, software. Uh, vroeger kon je met vinyl en uh, je weet, platenspelers, etc. Mm -hmm. ja. Maar nu ben je verplicht om een laptop te kopen en zo'n minicontroller... en dan moet je alles gaan installeren en dan moet je alles gaan uitvinden. Maar ja. Maar ja, kan, je kunt nou nog steeds ook. met vinyl gewoon ook draaien, hoor, als je wil. Ja, ze maken geen vinyl meer. Jawel, hoor. Heel veel zelfs, ja. ja. Ja, ja, toch wel. Ja, dat is hip. Ik ben niet, ik ben niet de doelgroep die waar ik me mee bezig hou. Ah, oké. Okay. Goed, maar wat wil, uh, je, ja. wat, wat, wat wil je leren? Uh, ik, ja, ik wil gewoon graag weten hoe de software werkt. Uh, hoe je dat ding helemaal afstelt. Uh, vroeger kon je dus gewoon uh, met je versterker kon je alles afstellen met je ego En mm -hmm. nu moet je helemaal een programma gaan volgen die je helemaal A niet kent. Mm -hmm. En B zijn honden die je kan helpen daarbij. En dan moet je een workshop uh, raadplegen. Maar ja, die vragen honderden euro's. Ja. En dan gaat hij nee. voor 35 euro per uur, per uur vragen, zo ongeveer. Ja. Uh, dat soort bedragen. Ja. Nou Ja, maar je moet eigenlijk uh, wat je eigenlijk moet doen, want dat is, uh, uh, dat is de manier waarop alle hele jonge jongens het ook leren op het moment: is uh, gewoon op YouTube uh, uh, gewoon, uh, de instructiefilmpjes ja, kijken. Dat klopt, dat doe ik ook. Ja. Uh, alles, is in het, alles is in het Engels, dus je Engels moet ook optimaal zijn. Ja, je moet er wel wat voor over hebben. Ja, het, het, het, is, het is gewoon maar, oh je tik je vraag in op YouTube en je krijgt ook niet altijd dezelfde antwoorden. Nee, dat is waar. Gewoon, ja. YouTube heeft ook niet alles. Het is wel leuk en aardig uh, theoretisch, ja. maar in praktijk werd het anders. Uh... Goed, dus een, een uh, uh, gratis workshop of cursus op het gebied van uh, dj'en. En, en wat, wat, welke richting, welke muziekstroming, uh, wil, welke kant wil je op? Uh, Carol Cox Ah, oké. Okay. Die wil ja. je even naren. Uh, nou, die volg ik al twintig jaar. Ah, oké. Okay. Nou, dat moet lukken. Oké, okay, 0800... Ja, ja. Ja, ja, hallo. Uh, cryptogram, is dat Frans Wilkers? Ah, het, is, het, is, het zit in de richting. Oké. Okay. Wilkers. Ja, 0800 hey, succes hè, Anjo. Ja, dankjewel. Dag. Ja. 0800 1, 1, 2, 1. dus Willem, Willem Berend, goeienacht, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het dus. Ja, mooie muziek, compliment hoor, net mooi. Ah. Luister de X, de Y en de U daar in die letters. Oh. Ik doe niets anders al mijn hele leven oude teksten lezen vanaf de 15e, de 16e, de 17e, de eeuw. En dan kun je het raadsel oplossen, de de lange ei, dus dat is er ingekomen door het Grieks, door de medische wereld. Dat ze dus die uh, monopolie hadden, die Grieken, in de Grieken, in de geneeskunde. En om, in de recepten kwam die uh, Y, die kwam daar steeds in voor. En uh, omdat de dokters en, en geneeskunde in, in de geleerdheid op de universiteiten nogal een flinke studie is, iedereen heeft een dokter, hebben ze dus die, die Y bij ons ons dus ook ingevoerd en laten staan. Hmm. Maar om, uh, dus daarom die y ei, die hebben ze eruit gegooid... ...en die hebben ze later, hebben ze de, de lange I noemen we die... ...dat is, een, is gewoon de I en de J achter elkaar. Zie je? Ja. De I en de J is de lange I. Want hmm. nog vroeger hadden ze voor de lange I, voor de I, uitspraak I... ...twee I's, zoals je twee A's hebt, oh. een lange A... En o voor de ja twee i's twee puntjes dus. Nou, dat is veel logischer. Dat is dat. Ja, ja, ja ook mooier. Ja. En, en ik heb eens een keer een, een, een scriptie vanwege mijn kennis over, over de letteren. Ja. Had ik dus een, een, een scriptiecom een lezing moeten geven daarom. Ja. En toen werd ik weggedrukt door iemand van de Dikke Vandalen in die lezing. En die zei, wij gooien de, wij gooien de lange ei eruit. Oh. En toen zei ik, dat kan helemaal niet. Want heel veel mensen houden van traditie. En dan krijg je ook een verwarring van namen bij de gemeentes. dat uh, iemand... Dan heb je meer differentie van namen. Net als bij Janssen, Janssens, twee S, of Hendricks met C, K. Enfin, ik dwaal alweer af. Mm -hmm. Nou, de U. Ja, de U, hè. U, V, W staan achter elkaar hè, in het alfabet. Ja. En wij zeggen U. En de Engelsen zeggen W. Ja. Dus twee U's. Ja. ja. Nou, en, en nou die U, die, die stond er al in. Dus de w, want ja. de U is in de oude taal zowel V en W. Alle drie. Zeer verwarrend. Ja. Maar de U... U geschreven was U. V en W. Oh, drie betekenissen voor, die voor, de, voor drie verschillende letters. Dus U, V en W. En dan hebben ze die U laten staan bij Leeuw, Schreeuw, mee, Eeuw, Eeuw. Ziet u het? Gemakzuchtig hebben ze die laten staan... om geen verwarring te stichten bij, uh, ja, bij, bij mensen die, die een beetje dysleskisch zijn of zo. Maar is dat duidelijk? Nee, want de W is er ook nog. Dus heb je eigenlijk een ja, driedubbele U. laten staan. Ja, maar, maar wij hebben de W. Een van de weinigen die de W hebben, is de Nederlandse taal. Want de Scandinavische, Scandinavische zeggen tegen mij: film. Heel veel talen hebben de W, helemaal niet. Film. Ja. Daarom zeggen de Engelsen ook: W. Die hebben de W niet. En dus de U. De V en de W was één en dezelfde letter als U geschreven. Maar de U was het teken van de U. Maar die U was ook een V en een W. Ja, dan wordt het, het niet... Nee, want dan hebben we nog steeds... Als het dezelfde letter was... Hebben we twee keer dezelfde letter achter elkaar. In Leo en zeo en Eeuw. Ja, maar men heeft, men, men, men heeft dat laten staan men heeft het voor de max de om, om verwarring te komen, is die W is een U. Die, die W is ook een U en die V is ook een U. Ja, dus het is toch Ik, raar dat je er twee hebt dan? Is raar, oh. maar, maar wij hebben de, wij hebben de, U, de v, U, de V en de W apart. Andere talen hebben dat niet. Andere talen hebben de U en dan hebben ze W en dan is ja. de W. Ja, U, W. Dat is een bewijs dat het zo een K zit, de Engelsen zeggen W. U, W. Een dubbele U. En wij hebben die U laten staan, maar die U die hebben wij laten die is, ook, die is eigenlijk echt overbodig ook, hè, die U? Ja, dat is de is reden spijt... dat, uh, ja. dat die vraag ook gesteld die werd. Die U is overbodig, in feite. Ja. Net als de lange ei en de korte ei, zijn ook overbodig, want een ei is een ei. En een ei om te eten, waarom is een ei een ei? Omdat men een ei om te eten is een ei. Om, waarom heet een ei een ei? Omdat men nog niet weet of het een hij of een zij is wat uit dat ei komt. Dat is een grapje. Oh, oh gelukkig. Kan dat er nog bij? Nou, ik ben nog blijven hangen op de U en de W die dezelfde letter zijn... maar dat toch uh, twee keer gebruikt wordt. Ja, omdat ja. het vroeger maar één letter was. U, V, W. Oké, okay, Willem, Willem. Willem, Willem, ja. luister Willem, geen, ja. Willem, luister naar mij. Ja. Willem, Willem, luister naar mij. Ja? Ja? Kijk, want je kunt wel gewoon vijf keer precies hetzelfde zeggen... maar dan wordt het niet duidelijker van. Want de vraag is nog steeds... twee keer dezelfde letter... waarom? Ah, nog duidelijk uitleggen. Twee uur aan elkaar geschreven ja. is twee. Ja, dus als je en het, het klopt... woord leeuw hebt... Ja. Dan zitten er feitelijk drie U's achter elkaar. Juist, ja, dat is goed. En, en, en twee U's nu in. Ik heb het in mijn hand, ik schrijf het, lees ik dag en nacht. Twee V's, is ook een W. Twee V's aan elkaar, is ook een W. Maar Willem. Ik probeer het ook gewoon zo vaak te zeggen dat het duidelijk wordt. Een U en een W achter elkaar. Zouden ja. dan, volgens die verklaring, drie keer dezelfde letter achter elkaar zijn? Klopt. Waarom? Klopt. En dat is, dat is verwarrend en overbodig. Ja, ja. ja, hoe moet ik het. Je hoe, hoe, hoe, oh, hebt zoveel overbodigheden in de wereld. Oh ja. Nou. <Demokraten> ja, men heeft, voor traditie heeft men het laten staan. En die U is echt overbodig, dat klopt. Ja. ja, maar kijk, je ja. zegt, en... jij zegt ze hebben, voor de traditie hebben ze hem laten staan. Maar dan heeft iemand het ja. ooit logisch gevonden... om drie keer dezelfde letter achter elkaar te zetten. Ja, en wat nog heel belangrijk is, de leraren die, die jou leren... hebben voor de kinderen, voor de, kind, voor de dommige kinderen... een moeilijkheidsfactor ingebouwd. Ook nog een keer. oh ja, want anders dan zou het te eenvoudig moeilijkheidsfactoren. worden. Met de X en de Q... Het is dus allemaal overbodig. Ja, de Q is ook twee keer K, Q is een moeilijkheidsfactor... om het slimste jongetje van de klas te verkrijgen. Maar dat we en, nog meer onlogische dingen doen... dat verklaart nog steeds niet waar dit onlogische ding vandaan komt. Uw film. Ja, het komt er van. Ik weet het precies. Ik heb het voor me. Dat andere mensen het niet begrijpen. Ja. Ja, dat ligt natuurlijk aan dat ons. Niet is ook zo. Maar, maar ik heb, ik, ik, ik, voor mij... ik precies hoe het gekomen is. O, dat is dat het dezelfde letter was. Oké. Okay. Nou, ja. dankjewel... uw film. Alsjeblieft. Dank Goedenacht. Dag. Dag. Dag. Edwin. Hallo Edwin. Hmm. Nee, Edwin. Ruben. Ja, goeie, uh, avond, nachtzuster. Dag Uben. Welkom weer. Ja. Uh, ik had uh, enkele antwoorden voor u. Nou, kom maar door. Uh, ten aanzien van die mevrouw die vroeg om de troostdienst van de Bijlmer ramp. Ja. Inderdaad, ze kan bij AT5 terecht en wel uh, afdeling archieven. Ik heb ook zo'n exemplaar kunnen krijgen uit het uh, zo'n een, hoe ze dat? Een kopie... uit uh, het archief kunnen verkrijgen. Echt waar? Oh, nou, dat is mooi. Ja, ja. ja. dus uh, ze kan... inderdaad bij ATV terecht. En ten aanzien van... die meneer die naast in zijn huis... wil lopen, ja. u had gelijk. Uh, het is zo... dat die meneer... nog civielrechtelijk... nog strafrechtelijk... een verwijtbaar feit begaat. Mm. Ja, in je huis geldt volledige huisvrede. En dat mag alleen geschonden worden door bijzondere omstandigheden. Die meneer, die, uh, de vraag bij de rechter is, wie getroost zich een extra inspanning om kennis te nemen van het feit? Dus dat die meneer naakt loopt. Ja. Met andere woorden, als die meneer in huis is, enkele plantjes op zijn vensterbank hier, maar dat men opzettelijk... bij het raam gaat staan... turen naar binnen... Ja. Ja. dan schendt men... de huisvrede van die meneer. Ja, maar als die in de vensterbank... het kozijn staat... Swaf, uh, staat uh, als die in de vensterbank gaat staan... dan, uh, dan mag Kijk, het weer niet. Kijk, dat mag het weer niet. Maar dan hebben we weer... een die extra inspanning. Want... Dan, getroost, dan, dan is er geen sprake van extra inspanning. Want dan staat hij voor het raam. En dan is het in, in directe confrontatie met de straat. Dus dan hoeft degene die yeah. zijn huisvrede schendt geen extra inspanning te verrichten. Kijk. Nou, hartstikke goed. Ja. ja. En ten aanzien van die meneer... die uh, van uh, de buitengewone algemene ledenvergadering... Het is zo dat als er is boek 2 rechtspersonen, ja. die meneer moet zijn statuten en huishoudelijk reglementen raadplegen. Is er geen bestuur, dan mogen de leden, en dat staat dan in de statuten van de vereniging, en die kan hij opvragen bij de notaris ja. of bij de Kamer van Koophandel, daar kan hij zien hoeveel leden, uh, ...rechtsgeldig een vergadering, een buitengewone algemene bij ...bijeen mogen roepen. En daar staat ook in onder welke voorwaarden. Dus zoveel leden op welke wijze en op welke wijze het ook bekend gemaakt moet worden. Want het moet worden gepubliceerd in een plaatselijke krant of in een landelijke krant. Oké. Ja? en dan... Pas mag als dus uh, zoveel leden ook aanwezig zijn, mogen er buiten het bestuur om. Want dan mag de vergadering terstond een bestuur kiezen. Ja. De, de, de algemene ledenvergadering is, de, is het hoogste orgaan. Is net als ons parlement is het hoogste orgaan van de vereniging. En die mogen dan een bestuur kiezen. Ja. En dan mogen de rechtsgeldige besluiten worden genomen. Poeh, Ruben, ik vind het knap. Dankjewel. Nou, nee, ik heb nog een antwoord voor u. Ja. Die, mevrouw, die mevrouw die vroeg om de, de rijvaardigheid. Ja, uh, uh, ja. Het, het is zo dat rijvaardigheid eenmalig wordt getoetst. Ja. Dat is als u uw rijbewijs gaat behalen. Ja. En verder mag het alleen als zich bijzondere omstandigheden voordoen. Als uh, er bijzondere omstandigheden de hele avond gaat over, uh, over uh, alcohol in het verkeer mm. en iemand die ziek is geworden of dergelijke. Maar zou ze bijscholing willen hebben in het verkeer, uh, dus volgens het verkeersreglement, dan zou er een wetswijziging moeten worden toegepast. En dat zou zeggen, net zoals wij elke tien jaar ons rijbewijs moeten vernieuwen. Ja. Zoiets van bij de vernieuwing moet u ook overleggen een toets aan uw theorie-examen. Ja, dat zou toch helemaal niet zo gek zijn? Want... Nou, dat is dan iets van de wet. Dus dan zou de wetgever moeten optreden. Ja. Maar zolang de wetgever uh, zich uh, op dat vlak stilhoudt... Kan, kan de CWR of welke organisatie dan ook aanvullende eisen stellen... Tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Dus uw rijbewijs is ingenomen, ...waarwege u de al dat volgens een verordening stellen dat u opnieuw examen moet doen om uw rijvaardigheid te toetsen. Nou, dan hoort erbij een theorie ja. Ja. en een praktijk-examen. Dankjewel Ruben. Dankjewel, Ruben. Alsjeblieft. Tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende keer. 0801121 Edwin. Goedemorgen, Goedemorgen Edwin. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik heb de oplossing. Oh, uh, oh je Frans hebt de oplossing. Week. De oplossing op uh, ja. het cryptogram. Zeven dagen ontslagen. Zeven letters. Zeven dagen ontslagen, ja. Nou, dat lag er bovenop, hè. Frans leefens. Echt waar? Maar dat is toch helemaal niet actueel? Nou, dat is toch <laughs> wel... Uh, met, uh, je hebt de toch wel gelezen? Ja, dat was ook een grapje. Uh, Edwin, dat is natuurlijk goed. Dat betekent dat ik aan de prijzenkast ga schudden bij uh, Omroep Max. En dat ik iets opstuur naar uh, Zaandam. Is het. Ja, dat heb je goed gezien, ja. ja. Nou, dan uh, zeg ik, dat heb jij heel goed ingeschat. Wekers natuurlijk, die, uh, waarvan inderdaad het ontslag uh, werkelijkheid werd... Uh, door middel van zelfs een bezoekje aan de koning. Dat, is dan weer een, uh, dat was dan weer een lichtpuntje. En uh, dat was inderdaad het woord van Zeven Letters uh, dat ik zocht. Uh, waar ga je naartoe, Edwin? Ik uh, ben nu uh, inmiddels in Weesp uh, aangekomen. Oh, ja. Dat moet ook gebeuren. Wat ga je doen in Weesp? Ik heb een uh, schildersbedrijf, oh. dus uh, uh, uh, daar gaan we schilderen de hele dag, uh, hoop ik. Oh, wil het een beetje drogen als het min 4 is? <laughs> nou, gelukkig hebben we de meeste mensen binnen staan ah. en, en, en wat andere mensen achter zeiltjes. Maar, uh, maar het wordt vandaag alweer 6 graden, hè? dus hebben we de winter <laughs> hebben we deze week gehad. Ja, dit was en, uh, de winter. Ja. Dus, uh, <laughs> Nou, dat is voor ons schilders en, en verder in de bouw is dat toch wel uh, een heel prettig bij ons. Ja, ben je precies één dag winterschilder geweest dit jaar. Ja, gelukkig. Nou, winnen, Gefeliciteerd en bedankt voor het geven van de goede oplossing. Dankjewel, Astrid. Doeg. 0800-1121. Benno Bakker, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, zeg het eens. Goeiemorgen. Uh, het was een vraag over een stekker. Als je hem omrijdt, was het geluid te Ja. Nou, dat zou maar zo eens kunnen zijn dat die stekker binnenin een slecht contactje heeft. En dat je ronddraait, heb je meer spanning op die kopere kernen. Je ja. kan die in één keer uh, beter presteren. Uh, en dat, dat, dus kom andere dan dat komt dus blijkbaar zo vaak voor dat het, een, dat het iets is geworden wat meerdere mensen proberen om beter geluid te krijgen. Dan is het geen losdraaitje in de kern. Want ik heb het niet het begin gehoord, ik hoorde ja. het net... Nee, nee, nee, maar het, is het, het verhaal kwam mij bekend voor... dat je je stekker inderdaad ondersteboven in de stopcontact steekt en dat je dan het geluid verandert. Maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen... dat het net gewoon een beetje anders is aangesloten. Ja, net iets losser zit. Dat dat net iets. Ja, vaak heb je dat verstoring dat je stekker een, een contactje niet helemaal optimaal is. Ja. Maar als het vaker is, dan is dat niet het goede antwoord. Hmm, Oké, okay. nou ja, ja. Dat, dat, dan werkt het voor de mensen die het één keer hebben. Dan kunnen we het in ieder geval proberen. Dankjewel, Benno. Ook wel, Fijne dag, dag. Doeg, fijne dag ook nog. Um, eens even kijken, is het altijd om om... Uh, ja, Martin van de chat. En daar is hij ook wel bekend als Bagera, Die houdt zo gaandeweg de uitzending mooi in de gaten. Of er nog antwoorden voorbij komen die aan mijn aandacht uh, ontglippen. En zo kunnen we dan meestal de vragen die nog niet beantwoord zijn... ...toch nog beantwoorden zo op de valreep. Uh, Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. is het een beetje te doen geweest vannacht? Want het was druk, of niet? Het was heel druk en Mooi. Uh, we heel veel antwoorden langsgekomen. Dus dat scheelt, we kunnen alles oplossen. Dat is fijn, want ik heb er nog een paar openstaan. Uh, ga maar los. Nou, de oproerpolitie. Is dat hetzelfde als de mobiele eenheid? Ja. ja dat oh. is hetzelfde. En waarom dan die verschillende benamingen? Nou, ze schijnen, in, uh, dat weet Aussie te melden in Australië. <hums> uh, daar hebben we zelfs luisteraars. Die weten te melden dat eigenlijk ieder land heeft zijn eigen naam voor de uh, ME... Maar omdat dat niet overal duidelijk is hoe het nou precies heet... noemen ze het gewoon in het buitenland oproerpolitie. Over oh, ja. ja, dat is ook eigenlijk... Daar zitten we nou, dan heet het weer niet oproerpolitie... maar de vertaling van de oproerpolitie. Want het zal allemaal wel een beetje op elkaar lijken. Ja, ja. Oké, okay, over die workshop <lacht> voor die DJ. Ah, ja, uh, Anio. Dat is Eline te melden. <lacht> uh, op internet is de cursus Virtual DJ te vinden. Kijk. En dat is gratis. So. Virtual DJ, Anio, ja. Dus even kijken, uh, dan had Beer nog een aanvulling over dat uh, theorie-examen. En ik geloof hem, want hij is rij-instructeur. Van uh, de vrachtwagenchauffeurs moeten namelijk nu al om vijf jaar uh, theorie-examens doen. En dan oh. twee dagen praktijklessen volgen. Kijk, dat is Dus daar gek is het al niet? begonnen. Ja. Even kijken, dan hebben we nog uh, een aanvulling op de geluidsapparatuur van Eline en Aussie ook. Uh, Linie zegt dat kan inderdaad uitmaken uh, en dan gaat Aussie het uitleggen. Want boksen hebben een aansluiting bestaan uit een plus- en een min-pol, gelijkstroom. De stekker gaat in stokcontact en dat levert wisselstroom. Als er een foutje zich op het moederbord is, uh, bevindt en er is een lekkage naar de uitgangen, dan wordt één van de boksen de plus en de min. En als je de stekker omdraait, dan uh, wordt dat dus ook omgedraaid. En dan kan dat inderdaad een geluidsverbetering opleveren. Ik hoop Rek. dat je snapt. Ja, maar ik heb dus nu gewoon het idee... als je een goedkope stekker hebt, dan moet je er even goed mee schudden. En als je hem omdraait, heb je kans dat er net alles wat beter uh, doorstroomt of zo. Ja, maar goed, dat... dan maak ik het misschien heel blond, hoor. Wat gevoel krijg ik er ook bij. Ja. Dan hebben we nog de vraag of Amalia mag trouwen als ze ook op vrouwen valt. <laughs> Nou, bij het gelijkstellen van het huwelijk, dus ja. dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld, is dit een aparte discussie geweest in de Tweede Kamer. Oh. Die heb ik zelf toen met interesse gevolgd. <laughs> en, uh, oh, koningin... jij wil ook met een prins trouwen? Ik wil graag met een prins ja, trouwen, ja. Okay, ja. Maar goed, als Amalia <laughs> met een vrouw gaat trouwen, dan krijgt zij de uh, titel, aanspreektitel van koningin. Want zij ja. wordt namelijk staatsrechtelijk de koning van Nederland. Ja. En haar partner wordt dan prinses Gimalin. Prinses Gemalin. Ja, nou, dan krijg je eigenlijk hetzelfde als wat Beatrix en Klaus hadden. Het lijkt me een stunt, maar ik, uh, ja, ik juich het van harte toe. En dan nog twee uh, aanvullingen over die Belmaramp. Wordt er toch echt door een heleboel mensen verwezen... naar uh, uh, Instituut Beeld en Geluid. Ja, in Hilversum, hieromheen. In Hilversum, hoek. ja. En Hans, die weet op de mail te melden... dat die mevrouw die jij al die platen hebt toekomen... Ja dat ze voor een paar tientjes op internet een, uh, een, een pick-up kan kopen... die op de pc aangesloten kan worden. Oh ja. Nou, maar ik heb inmiddels die, dat liedje wat zij graag wil hebben... zo vaak binnen. Ja, maar dan de rest kan ze dan ook nog luisteren. Ik, uh, ja, precies. Nou, ik ga het allemaal regelen voor Joke. Hey, dankjewel, Martin. Dan Tot volgende week. Tot volgende week. En dit was hem weer. Deze aflevering van Nachtzuster. De hele week kun je gewoon mailen naar Nachtsuster-apenstaartje-omroepmax.nl. Zeg even hoe laten we je volgende week kunnen bellen. Kun je dan je vraag stellen. Tot dan. Dag.